Hoofdinspecteur Tiele van de Jeugdzorg noemde in RTL Nieuws de toestand zorgelijk. In sommige instellingen zegt het personeel dat het niet is opgewassen tegen het agressieve gedrag, zei ze. In Japan worden hele woongebieden die zijn getroffen door de aardbeving en de tsunami van 11 maart waarschijnlijk niet meer opgebouwd. De getroffen bewoners krijgen op een andere plek huisvesting, meldt het Japanse persbureau Kyodo. Het natuurgeweld heeft vooral veel verwoestingen aangericht in gebieden aan de kust. De regering wil de bewoners in hoger gelegen gebieden huisvesten en de getroffen plekken opgeven. Zo'n massa evacuatie zal volgens Kyoto op weerstand stuiten omdat veel oudere bewoners al tientallen jaren aan de kust wonen. De Spaanse voetbalclub Sporting Gijón heeft een eind gemaakt aan een unieke reeks van trainer José Mourinho van Real Madrid. Mourinho verloor voor het eerst in negen jaar een competitiewedstrijd voor eigen publiek. De laatste thuisnederlaag voor de Portugees dateerde van begin 2002 toen hij voor FC Porto werkte. Sindsdien bleef Mourinho met Porto, Chelsea, Internationale en Real Madrid 150 wedstrijden in eigen huis ongeslagen. Vandaag verloor hij met 1-0.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 We'll be right <laughs>